Dat eet je. Dankjewel. je wel.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 De buis zei: toonde zich daar niet gevoelig voor, stadssecretaris of niet. Hij ging op de bom, Pieters, ziedend. Zodra hij een antwoord terug was, ontbood hij de hoofdcommissaris van politie, Jan, zei hij. Voor twaalf uur verbaliseert gij mij honderd Nederlanders vanwege het overtreden van de verkeersregels. Ja, wel, meneer de stadssecretaris. Om kwart over nacht gaat de telefoon. De... De hoofdcommissaris politie. Meneer de stadssecretaris, ik heb er honderd vier. Kan nu stoppen. Was er ook niet iets met een bouwschandaal bij betrokken was? Ongetwijfeld. Oh, ik heb eens aan de broekeren gevraagd waar ze het geld vandaan haalden... voor die enorme maaltijden waarop we onthaald werden. Die boekte die af...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 En als we nu de leden van de commissie is, zouden uitnodigen om in de zitting te nemen? Dan zou die ook redactionele verantwoordelijkheid moeten dragen, daar voel ik weinig voor. Die draag ik ook niet. Die kun je dragen, Bart. Steunt iemand het voorstel van Bart? Dan is het verworpen. De knopen worden losgemaakt en men is nu klaar voor het heizen van de Zuïnaamse vlak. En dat gebeurt met de Heel langzaam gaat daar die vlag van Suriname met een groen, wit, rood, wit en groen omhoog.